Vanmiddag overwegend droog en soms zon. Het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de AWD. In de randstad staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en de Inbrugge 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Met nu. Goede Zandvoort. antwoord.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 He, want uh, ik, uh, ik uh, vier een drie ender enden, Ja, dus is een drie-ender keer twee. Want ze hebben meestal twee op hun en hoofd staan ah, en dan noem ja, ja. je het zes. En die andere zitten twee okay. uitsteeksels aan. Dus dat is dan een vier-ender. Ja. En... Uh,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 En dat is dan gewoon van een oude bok. Dus uh, als, als, als er veel tranen op zitten. Ja, dan heb je te maken met een, van een gaffeltje van een oude bok. Ik ja, eigenlijk en... dat we geen televisie hebben. Hè? Want nee. Het is wel heel erg leuk Ik zal hem even voor zien. de microfoon houden. Dan. Ja, het oh, gaat, dan gaat net hebben. niet ja. lukken. <laughs> maar maar, ik uh, vond het uh, dan wel leuk. Omdat ze nu afvallen. Tranen dus, uh, op een gaffeltje. Ja, precies. Maar het, het afvallen is dus gewoon een, een jaarlijk verschijnsel. net ja. als de grote gewijen van de herten. Ja. En, en dan komt er weer een nieuwe. Het begint hij gelijk weer te groeien.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 Nou, die bokken die die zijn wel, toch wel, wel erg territoriaal, ja? hoor. Ja, die bokken. Maar het zijn ook stiekemers. Want we <laughs> hebben wel eens een bok uh, aantal de, uh, reën gezender, En die maken soms wel eens een uitstapje naar een ander territorium. En dan... Uh, en dan is er wel uh, ruzie. Ja, ruzie. Ja, en, om, en, en, en om dan het vrouwtje te dekken, zeg maar...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 Maar hier wordt dus ook meegestreden met, uh, met, met kleine ge gewijtjes. Ja, ja hoor, er wordt zeker, uh, en, en er wordt naar gekeken door de, door de vrouwtjes, uh, een, een uh, ree die er goed uitziet en uh, mooi gewei heeft. Ja, daar dat gaat de volk er toch naar uit. Hoor.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 Die nou in de duin, omdat het bevroren is, die lopen natuurlijk weer langs dat hoge hek, langs de fluitvlet, En dan de boulevard, uh, ja. om, gaan ze daar omhoog. En ja. dan, ja, dan komen en ze worden ook in. Op een of andere manier, kennelijk, hoe langer, hoe, hoe meer mak. Ja. Van de week kwam ik op een avond en toen stond er ook weer een stuk of tien, die stond midden op de weg. <lacht> dus ik, ik stop netjes. En die gaan dan mij, mij staan te bekijken zo. Ja,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 Aan te leggen of voor, uh, raad, Zoals uh, eikeltjes worden verzameld door, door, door de Vlaamse gaaien. Eekorens verzamelen die, die dennenappels. En zo zijn er allerlei soorten dieren die uh, ja, een voedselvoorraad aanleggen en, en, en in winterslaap gaan. Plus de vachten: de vacht van. Uh,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 Weet je wel, ja. ja we, en wij als boswachters hebben dat sowieso ook natuurlijk. Want ja, ja, je, met de hele dag buiten. Ja, ja, dus. Maar in, in een strenge winter zijn er dan ook minder dieren die, of meer dieren die niet overleed, overleven. Ja, nou ik denk zo eens met uh, deze periode vallen de zwakkeren weg. Weet je hoor, dat, uh, maar dat hoort bij de natuur. Ja, dat is echt een schifting. Uh, dus ja. Ik, ik, ja. ik ben al benieuwd als ik volgende week weer. Uh,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 Ja, met, met zo'n zo, zo ruim 2200 damherten liggen er natuurlijk. Mm -hmm. De zwakkeren die, die, die vallen als eerste om. Ja, ja ik kan mij uh, die twee jaar geleden nog wel herinneren. Want toen uh, waren er wat bezorgde zandvoorters die uh, wilden gaan bijvoeren. Ja. En daar hebben we het uitgebreid over gehad. Die hebben we het de vorige keer nog over gehad. Doe dat niet. Nee. nee. Want dan krijg je van die herten die op een kont gaan zitten en een pootje mogen aan. Ja, dat, dat zie Zoals je bij de... Zoals de bekende bedelfossen uh, bij uh, het einde van, van Peesuit. Ja,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 Oké, okay. nee. nee, nee. Maar, maar goed, ik vond het artikeltje nog, en die zat er wel netjes bij gezet. Geen brood, want dat is slecht voor het. Dus dat stond er wel oh, ja. bij. Mm. Maar je kon daar geld brengen of uh, ja, voedsel in samen. Hey, even iets over de vogelkers. Want jullie zijn de vorige keer begonnen met vrijwilligers. Ja. En uh, hoe is dat afgelopen? Ja, dat gaat, uh, het gaat als een speer uh, ja. in de duin. En uh, wat, uh, als je bij Zandvoortselaar nu binnenkomt en je gaat richting die rem, uh, rembaan die rembaan, je ziet gewoon weer de open, de open structuren, zeg maar. Die hele vogelkast is daar verwijderd. En de meidoorn die er stond en wat populieren, die krijgen weer ruimte. Je kan ook weer een prachtige wandeling maken rond de rembaan. Die paden zijn nogal erg modderig hè, door, de, door het grote zware ja. verkeer. Maar ja, ze zijn heel druk bezig. Want uh, per 1 maart moet het klaar zijn. Hè. Dan is het begin van ja, het broedseizoen. Jullie hebben volgens mij nog wel meer uh, werkzaamheden op dit moment ja, in de ja. ja, want uh, daar gaat ook binnenkort weer een uh, excursie over. Hè. Oh, en, uh, leuk. Ja. Nou, ik wil, daar Kijk, wil ik wel even naartoe, naar de ja. agenda. Want uh, uh, de, tijd, de tijd draait weer door. Thomas ja. pakt zijn uh, headset <laughs> alweer. Ja. Dus vanmiddag is er nog een wandeling. Ja vanmiddag die was volgeboekt. Oh. En uh, dat, dat is die wilde zwaan in het verboden gebied. Je weet het nooit trouwens met dit weer. Sommige mensen hebben dan denken, oh, het is glad of dit of dat. Die bellen af. Dus het is altijd de moeite om even naar het bezoekerscentrum te bellen of er afmeldingen zijn. Want uh, het is een mooie, mooie wandeling. We gaan uh, het verboden gebied in. En dan uh, op zoek naar die, nou, die wintergasten. Die wilde zwanen, zaagbekken en Valt die mij... brilduikertjes. Dus dat is... Valt mij overigens wel op dat in de komende drie maanden weinig uh, uh, tochten op de Slaan beginnen. Oké, okay, ja. <laughs> ja ik, denk... ik zie er wel een aantal leuke staan. Maar ik ja. zie overal zie ik de Oranjekom, de Zilk. Ja. Oh, dat ja. ging per ongeluk, hè? Ja, dat denk ik. <laughs> ja. nee, want de Oranjekom is het meestal, daar start het meestal. En, uh, bij het bezoekerscentrum. Bij het bezoekerscentrum, ja, ja, ja. ja. Daar is meestal de start. En verder zijn die vroege vogelwandelingen beurten. De ene keer in de Zilk, dan in Pannenland, dan de Oase en dan de Zandvoortselaan. We zien weer een, een heel programma. Wat, wat springt er voor jou uit? De Live uh, Plus? Ja, de Live Plus is...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 die kinderen... Hè, die, die, komen, worden, ja. die verzamelen dan. Hè, dit een worden keer bij dan. Nou zijn ze goed gekleed. Camouflage denk ik dan aan. Schoenen. Uh, wat voor attributen hebben ze zich bij zich. De ene is helemaal uitgerust. Joh, tot in de puntjes. Met, de, met, met ja. een verrekijker. Met, met uh, uh, met, met, die met, met zijn bij compost. voorbaat al geslagen. Die zijn al geslagen. Ja, die dan ja, komt in een t-shirt ja. en een korte broek. Ja. Ik heb voorgedrukte diploma's. Hè, oh. natuurlijk. En daar zet ik dan uh, daar, mijn handtekening op. Als ze... Uh,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 Want ik heb een rondrit gehad en er waren een hoop mensen, een hoop oud-zandvoerders die meegingen. Die vonden het enorm interessant. Plus, mevrouw de Vries uit de Leijzerstraat staat hier ook in struinen. Want die heeft gewoond in de duinen. Dus die uh, oh, ja, ja. bij gespot. Ja. Dus dat is wel... Daar uh... staat een heel artikel trouwens, ja. volgens mij, in de laatste klink. Uh, of de klink die gaat ja. komen. Oh, Geboren ook voor deze mevrouw, de artikel, ja. Voor, ja. Ze wordt Geboren populair, ze was al populair, maar uh, ze ja. blijft ja, ja. populair. Ja, dat is heel wel leuk gezicht, hè? Ja. Ja. Goed, ja, mevrouw Van Duin, als u de historie ook oh, ongetwijfeld heeft, die u mevrouw zo'n boekje gehad. Ja, ik, ik moet er nog een aantal in de bus gooien, want nee, ze had uh, ze wat, wat dat... mensen gevraagd. <laughs> ja, dus dat klopt. Ja, maar het is ook goed. wel heel apart om te zeggen, ik ben in Duin Ja, ja, ja. ja. ja. En Katootje stond op haar huis, hè? Ja. Dus dat ja. is wel heel leuk, haar naam. Ja. Nou, Gerard, ja. we zijn er weer doorheen, want ja, er volgen jammer. nog een aantal mensen. Uh, hartelijk dank voor de uitleg weer. Graag gedaan. En uh, graag tot de volgende keer. Oké, okay, doe ik. Dankjewel.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 Dus dat ik is... zit da dagelijks bestuurder, dus ik moet al het geld uitgeven. Ja, dat is heel actief. En daarnaast ben ik dus uh, de werkgever van de, het uh, steunpunt medewerker. En uh, dus ik uh, ben uh, ongeveer tot uh, nou, zijn één keer per twee weken ben ik uh, op het uh, ja, fractiehuis uh, te vinden over, in Haarlem. Over populariteit gesproken, hè? want je haalt het aan, die waterschaps met die brief erbij. En uh, een aantal mensen zal dat ongetwijfeld nog herinneren.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 Dat uh, moet je lokaal gaan trekken. Kijk, uh, je, je gaf al gelijk aan waarom gaan mensen op provinciale staten verkiezen. Ja, ik, ik ben van mening dat provincie is een belangrijke bestuurslaag is in, uh, uh, in ons uh, ja, overheidstelsel.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 je, beide kanten zijn Het Dus beide kanten ben ik met je eens. Maar ik, ik, waar, waar ik wel van overtuigd ben. Uh, is dat mensen sneller gaan kiezen op mensen die ze kennen. Dat denk ik ook. Want anders is het zo van in het wilde weg. Want dan pak je er maar één. Ja. Ja, maar dan, dan ga je dus inderdaad weer gericht kiezen op. Uh, nou ja, uh, op partij. And, and, uh, Sandberg staat op de lijst van CDA. Die ken ik wel aardig. Komt uit Zandvoort. Dus hij zal het wel goed met Zandvoort voor hebben. Flap, ik ga hem stemmen. Die dat is wel de bedoeling.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 Hoe is dat om het CDA te sturen en bij elkaar te houden? Een mooie uitdaging. Ja, nee, kijk, het CDA heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen best wel een vernieuwing gehad. Ik ben gestopt, Gijs de Rode is gestopt. En dat betekent dat er ook twee nieuwe mensen zijn binnengekomen. En dat betekent ook dat er bij de schaduwfractie een aantal nieuwe mensen en nieuwe gezichten zijn gekomen. En dat is heel leuk om dat te zien, want dat betekent nieuw elan, nieuwe energie...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 Ongeveer hetzelfde DNA heeft als de samenleving, dan is dat goed. Uh, als je alleen maar uh, mensen zoals uh, jij, en ik, jij en ik, oudere jongeren, oh, ik ben, was andere opmerking, jij maar. en ik, uh, oudere jongeren ben, dan, dan uh, hebben we toch een bepaalde kijk op bepaalde zaken. Dus als je een nieuw, jong Elander in gaat, gaat brengen, krijg je toch een zinnige discussie. Maar haar expertise telt natuurlijk ook, hè? Absoluut. Hebben jullie um, een soort? Vanuit um, ook de middeling.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 Anders, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Uh, je het was hartstikke druk, en uh, ik denk dat we in die periode nog wel eens uh, met elkaar praten. Dankjewel. Die kans is groot. Dankjewel. En wie weet na de Statenverkiezingen, wie weet. Wie weet. Succes. Dankjewel. En in ieder geval gaan we luisteren naar uh, leven en later leven van Cornelis Vleeswijk. We moeten even testen of de microfoon van Henny werkt, want die is nou, klaar. Nou, dan begin ik gewoon met, ja. uh, doet hij het? Oké, okay, dan het kan het ik meteen even welkom heten, de kwartiermaker van de retail en horecavisie, Pascal Spijkerman, welkom. Dank u wel.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 hoe is dat om terug te komen in Zandvoort? Het is uh, hartstikke mooi om te zien dat uh, Zandvoorters enthousiast zijn. Zandvoorters uh, hard voor hun dorp hebben. En uh, het houdt uh, op de tong. Uh, dat dus is uh, een beetje DNA-verhaal wat je nou doet. Het is uh, inderdaad uh, aansluitend op het DNA-verhaal. Maar uh, lang verhaal kort. Hartstikke leuk om terug te zijn.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 Want die is ook wel aardig om, om, om nog eens even door te praten. Er is uh, in uh, 2012 is die de eerste BMW-advies gekomen. En daar uh, nou lusten een aantal honden geen brood van. Zeker niet achter in de Haldestraat. Ik heb het begrepen, ja. Um, daarin staat dat uh, horeca en uh, klein detailhandel uh, aan het eind van de Haldestraat, Zeestraat en het Gasthuisplein op termijn zou moeten verdwijnen. En in het volgende BMW-advies lees ik dat niet meer. Is dat uh, gevallen of...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 En dan ben je hartelijk welkom om je eigenheid te ja, gaan. Zeker. Ja, of is okay, dat te makkelijk? Nou, nee, die, die had ik hem <laughs> graag willen laten zeggen. Ja, ik weet dat ik heb het gelezen, maar ja. <laughs> nou zeg het maar, Patrick. Nou, het <laughs> belangrijkste op uw eerste vraag, namelijk bewoners zijn ook belangrijk. Uh, houden jullie daar voldoende rekening mee? Um,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 in en hopen wat te creëren binnen nu een vijf maanden. De, de, de tweede uh, opdracht is het pop-up Zandvoort. Dat staat totaal los van dit. Het zijn ook echt twee verschillende dingen. En de horeca Rito versie is echt uh, voor de Zandvoortse ondernemer, voor de Zandvoortse bewoner ja. en voor de toerist. Um, je bent aan het inventariseren.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 En daarna praat nog heel even kort over pop-up Zandvoort. En als de wethouder hier is, kan je hem ondersteunen bij onze vragen bij Dritel retail. En hoor ik even... Heeft hij vast niet nodig, maar ik blijf graag nog even zitten. Dankjewel. Oké. Okay. Dus je bent in het leven meer dan zat. Dus je wilt wat meer van dit en dat. Dus je wilt dus eigenlijk van zo ken ik jou dus weer. De dagen gaan zo leeg voorbij. Geen mens doet meer een stap opzij. Er zit geen grijntje grijen meer bij en dat wil jij dus niet meer. Nou maak je pas maar nacht. Jij hebt niks en ik heb zacht.